Het is 11 uur, dit is rond Jebkemaan met het NOS-journaal. Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee naar Europa probeert te komen is in het eerste half jaar gehalveerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het waren er ruim 46.000 tegen meer dan 100.000 in de eerste zes maanden van 2017. Vooral in Italië kwamen minder mensen aan, in Spanje juist meer. De organisatie voor het verbod op chemische wapens heeft mogelijk bewijs gevonden... dat er bij aanvallen op de Syrische plaats Douma begin april chloorgas is gebruikt. Op twee plekken hebben ze cilinders gevonden met chloorsporen. Er zijn geen sporen gevonden van zenuwgas. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil dat vrouwen in een abortuskliniek... gratis een spiraaltje kunnen laten plaatsen. Nu wordt zo'n ingreep alleen bij de huisarts vergoed. De minister wil zo voorkomen dat vrouwen later opnieuw een zwangerschap afbreken. Een op de drie vrouwen die een abortus ondergaan, heeft dat alles eerder gedaan. Een Amsterdamse jongen van 15 is opgepakt omdat hij via sociale media zou hebben aangezet tot het plegen van terreur. Ook een 27-jarige man uit Amsterdam zit vast. Ze beheerden allebei een kanaal op sociale media waar ze terreurgroep IS verheerlijkten. en waar ze volgens het OM met teksten, foto's en video's aanzetten tot terrorisme. De jong van 15 werd al meer dan een jaar gevolgd. Op het WK voetbal in Rusland heeft België voor een stunt gezorgd door in de kwartfinale met 2-1 te winnen van Brazilië. De Belgen kwamen in de dertiende minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van de Braziliaan Fernandinho. Ruim een kwartier later zetten de Bruinen België op 2-0. Het enige Braziliaanse doelpunt werd in de tweede helft gemaakt door Renato Augusto. In de halve finale speelt België tegen Frankrijk dat vanmiddag Uruguay uitschakelde. Het wereld blijft vannacht droog, minimaal tussen 10 en 15 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral aan het inwaarts ook stapelwolken. Het wordt 19 tot 27 graden. Ook zondag mooi zomerweer. Na het weekend wat meer bewolking en iets minder warm. Dit was het nos vanavond. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het.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 I'm fine.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 Even eerlijk zijn Maar toen ik wakker werd vanmorgen dacht ik maar een grab on the ground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 Zijn plekken die je bij moet hebben, en te zien dat het goed is. Te zien dat we bruisen en met vodka en met te tussen en spanden, ah, En dan zitten we hier.